Hielke met het NOS-journaal. De Poolse premier Donald Tusk wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. De 57-jarige Tusk was de duidelijke favoriet voor de functie... hoewel hij nauwelijks Engels en helemaal geen Frans spreekt. Hij geldt als een krachtig bestuurder. De nieuwe buitenlandcoördinator van de EU... is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini. En Jeroen Dijsselbloem verliest waarschijnlijk al na één termijn zijn Europese topfunctie. Verschillende regeringsleiders willen dat hij als voorzitter van de eurogroep wordt opgevolgd door de Spaanse minister de Guindos. Daarmee sluiten ze zich aan bij bondskanselier Merkel, die eerder al haar steun voor de Guindos uitsprak. Dijsselbloem is nu ruim anderhalf jaar voorzitter van de vergadering van de Europese minister van Financiën. Zijn termijn loopt medio 2015 af. Hoewel de ministers zelf een nieuwe voorzitter kiezen, is het niet waarschijnlijk dat ze het oordeel van hun regeringsleiders naast zich neerleggen. In Liberia is de blokkade van een sloppenwijk waar veel mensen met ebola wonen opgeheven. Anderhalve week geleden werd de wijk in de hoofdstad Monrovia van de buitenwereld afgesloten. Zo hoopten de autoriteiten de verspreiding van het virus tegen te gaan. In de wijk waar zo'n 50.000 mensen wonen raakte het eten en het water op. Bovendien zou het er nu een stuk rustiger zijn. Liberia verwacht dat inwoners zich daarom nu wel door artsen willen laten controleren. Eerder weigerden veel mensen dat. In Liberia zijn tot nu toe zo'n 700 mensen aan ebola overleden. In de Eredivisie heeft Cambuur gewonnen van ADO Den Haag. In Leeuwarden werd het 3-2. AZ ging met gemak langs FC Dordrecht. Het werd 3-1 voor de ploeg uit Alkmaar. En Heracles staat ook na vier competitieduels nog met lege handen. In Rotterdam was Excelsior de betere ploeg en won verdiend met 3-1. Het weer klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. about how he needs me it's talking about how he needs it's talking about how he meat. it's talking about how he meat. it's talking about how he needs it's talking about how he you can't get it better with this DJ this is DJ Charles house We'll mm -hmm. mm -hmm.